Ja, Maarten, dankjewel dat ik, uh, ik ook in deze illustrerij iets mag zeggen, in deze academische context. Ik vond het een mooie ondertitel om er even mee te beginnen, van zo zou je ook kunnen geloven. Dus, het uh, is, is wel relaxed, dit dus, uh, nou, is niet, dit is HET nieuwe ding, uh, geen Polemische 19e eeuws, uh, iedereen die dit niet gelooft gaat naar de hel, maar gewoon naar uh, zullen we ook kunnen. En uh, dit is Maarten Wisse, dus, uh, zo zou je ook kunnen. Uh, ik voel me een beetje naar mijn lijn met je staan. Dus een zo zou het ook kunnen. Dus uh, dankjewel. Um, uh, ik ben voorganger of uh, ja, gemeentestichter van uh, Stroomwest. En uh, je introduceert een, een, een, een mooie term in je, in je boek. Uh, betekenisverlies. Hij helpt me heel erg uh, om, om wat, wat dingen te duiden. En uh, ik realiseerde dat de grootste uh, vorm van betekenisverlies... Uh, was een paar jaar, een paar jaar geleden. Stroomwest startte net. En... Uh, er kwam een journalist van de BBC bij ons terecht. Uh, die op zoek was naar hoe het nou ging op het continent. Met het verlies van godsdienst en kerk en geloof en secularisering. En toen wilden ze ook iets wat niet alleen uh, preken was. Uh, ze waren al bij, uh, bij um, uh, Hendrix geweest. En ze wilden nou ook iets wat dan anders was. Maar dan ook andere beelden had. Dus ze kwamen bij mij terecht uiteindelijk. We waren net een half jaar bezig. Maar goed, ik kwam de film. En... Um, Vlak voor een performanceavond, want dat, dat, dat deden we, wij maakten theateravonden, lokaal theatertje gehuurd en uh, we bouwden altijd uh, uh, performances. Vlak daarvoor uh, deed hij een interview met mij. Op de achtergrond liepen men uh, al die vrienden heen en weer. En mij, het heet nu voorganger, maar het was eigenlijk meer artistiek leiden van een groep ongeregelde creatieven die absoluut niet van plan waren naar de kerk te komen. Maar wel de vonden om te experimenteren met het verhaal van Jezus. Uh, en we stonden als bereid, dus achter mij werd er met attributen gesjouwd en mensen liepen uh, heen en weer en rookmachines en, en, en rotzooi en hij was mij aan het interviewen en ik, de stress begon een beetje zo uh, omhoog te komen uh, mensen stonden in, in de rij en toen deed hij een oude journalistentruc, hoorde ik later en hij oké okay, nog even de laatste vraag en uh, de, de geluidsman deed zo'n beetje zijn microfoon, zijn, zijn, zijn koptelefoon af en hij zegt, uh, would you say that Jesus is the son of God? <lacht> Ehm, um, uiteindelijk zei ik, I'm not sure what it means. Um, en nog het een en ander, stamelde ik, om maar niet, ja of nee. Je dus, dacht, ik wil even weten, ik, zou, ik vind het wel interessant om even te kijken wie hier überhaupt zit. Uh, bij jou, van, wie zou een ja zeggen, met gewoon, op die vraag. Gewoon, ja. Wie zou een nee zeggen op die vraag. Niemand, wie zou net als ik staan te stotteren van, nou, euh, <lacht> ja, <lacht> een, een man of zes. <lacht> <lacht> Mooi, leuk. Het was voor mij um, een van de grootste vormen van betekenisverlies, die vraag zelf. Omdat ik het idee had dat hij absoluut niet vroeg naar een geloosbeleid. Um, dat hij absoluut niet vroeg naar die, dat revolutionaire, uh, bijzondere, uh, uh, politiek-anarchistische statement uit het jaar... Uh, uit de jaren na Jezus, maar dat hij uiteindelijk aan het eind even wilde checken of ik mij toch nog in het orthodoxe kamp zou begeven. Of dat ik aan de vrijzinnige kant thuis hoorde. En zowel ja of nee zou als verraad voelen. Ja zou als verraad voelen naar de mensen met wie ik werk. Die zouden zeggen: Oké, okay, je staat er heel open in. En je, hebt, uh, je wil met ons onderzoeken. Maar als het puntje bij paalt, kon zeggen: Ja, maar hier kom ik je niet aan. Jezus is gewoon de, zon, de, uh, de Zoon van God. Dat zou. Dat zou de indruk zijn. En als ik nee zou zeggen, zou, ik me, een, zou het een verraad zijn aan de mensen uh, die me opdracht hebben gegeven, die me funden. Dus ik kom daar niet uit. Wat is hier aan de hand? En betekenisverlies, zoals jij die term introduceerde, zag ik bij hem. Omdat het hele, die hele zinsnede zo'n God al uiteindelijk alleen nog maar een lakmoesproef was. Waarom je thuis? Betekende helemaal niets meer. Ik heb erover nagedacht, wat zou ik eigenlijk willen antwoorden achteraf? En uh, ik dacht, misschien zou ik moeten antwoorden, als je bedoelt dat God de vader en God de moeder na een wilde nacht een uh, zoon hebben voortgebracht, uh, dan nee. Oftewel, even helemaal terugbrengen naar de biologische betekenis van wat hij daar uitspreekt. Uh, en dan doorvragen: maar wat bedoel je dan? Welke betekenis heeft het dan? Wat wil je eigenlijk weten? Op zoek naar betekenis omdat mijn betekenisverlies, wat, wat is dat ik niet meer zomaar ja zeg op die vraag, uh, eigenlijk betekeniswinst is voor mij. Omdat ik ergens uh, heb gevoeld dat die beleidenis Zoon van God zo'n diepe, existentiële, uh, uh, revolutionaire betekenis had. Uh, dat, ik die, dat ik die betekenis niet meer over de buren krijg met gewoon ja zeggen op de vraag Zoon van God. En daarmee is betekenisverlies op een paradoxale manier betekeniswinst geworden. Um, en dat is um, misschien wat meest problematisch ook van. Uh, um, uh, of eigenlijk wat ik me af heb zitten vragen tijdens het lezen van dit boek. Is betekenisverlies ben jij nou fenomenologisch of is betekenisverlies nou verlies van waarde? Um, omdat heel veel betekenisverlies in het verhaal van het christendom pure winst is. Uh, als je ziet hoe, hoe, hoe Jezus afrekent met de, de enorme hoeveelheid betekenis die er is uh, bij wetgeleerden en fariseeën uh, in, in Israël, dat, dat hij is zo bezig dat in elkaar te laten donderen dat ze hem uit willen leveren aan de Romeinen om in een monsterverbond een einde te maken aan zijn leven. Dus, uh, en als ja, gewoon de tekst als de graankorrel niet in de aarde valt, uh, en Paulus, ik heb alles. Uh, schadig achter Christus wil. Dus is het betekenisverlies fenomenologisch? Uh, in de zin van, nou ja, uh, dingen verschuiven, daar worden ze wat minder, daar, daar worden ze wat meer. Of is het ook verlies van waarde? Uh, zoals de leegloop van kerken. Uh, uh, ik daar ergens in hoorde, dat daar een soort treurigheid in hoor. Terwijl het uh, ook gewoon pure winst kan zijn. Uh, dat gewoon heel veel cultureel christendom, wat niets meer te zeggen heeft, wat nergens meer schuurt en, en rauw is, gewoon verdwijnt, zodat het ruimte krijgt voor iets wat weer over deze, over deze wereld gaat. Maar voor mij is het, eh, lomp gezegd, ergens winst. Doordat er zoveel eh, secularisering is en de leegloop van de kerk, wordt mij gevraagd om alsjeblieft iets nieuws te gaan doen. Eh, krijg ik de ruimte om echt te experimenteren met dingen die eh, op zoek naar nieuwe betekenis dat is eigenlijk wat ik, uh, uh, wat ik aan het proberen ben. Op het moment dat je een vaststaande betekenis alleen nog bestaat bij de groep die je toch al in geloofde en hun nakomelingen, ...dan is dat eigenlijk al een vorm van verlies, omdat het niet meer communiceerbaar is. Uh, dus eigenlijk is mijn eerste vraag bij, bij de boek was een theoretische vraag of verlies bij jou nou negatief is of niet. Uh, en die tweede is, dat uh, is eigenlijk geen vraag, meer, meer een, een observatie, uh, dat je best wel in een wespennest... Opereert, heb ik het idee. In een soort slangenkuil waarbij je verduur moet zeggen: Ja, maar ik ben geen Baptist. Ik zeg wel iets moois over, over de volgende, maar ik ben geen Baptist. Want ik zeg wel iets moois over buitenkerk, maar ik ben niet buitenkerk. Uh, tenminste, ja, zo. Dus dat gaat, er zit een hele tribune van meelezers over mijn schouder mee te kijken, die ik helemaal niet ken. En waarvan ik niet zeker weet of ik ermee te maken wil hebben, uh, want ze zijn nogal kritisch op. Hè. Dat was mijn tweede, mijn tweede observatie. Interessante omgeving, maar nou ja, niet, al de, niet even makkelijk, zo te zien. Uh, een van de belangrijkste vragen die ik had gesteld bij deze middag was: uh, wat is de missionaire kracht in het boek? En mede door die tribune denk ik: van nou, ik zou het niet meegeven aan mijn vrienden: van lees dit nou eens, kom je er wel? Um, maar het maakt wel een aantal hele belangrijke missionaire punten. Theoretische missionaire punten. Um, die ik terugvind in de praktijk van mijn experiment uh, Groeiende kerk, als je het kerk mag noemen. Uh, Stroomwest. Um, um, dus daar ga ik ga gewoon even wat voorbeelden geven uit, uit de praktijk van Stroomwest, uh, waarin, uh, waarin, waarin het boek, zeg maar, waaruit het boek op ligt, um, Stroomwest was, uh, was een experiment, waarbij ik, is een experiment, waarbij ik besloot om um, um, eigenlijk de consequentie te trekken van wat jij in het begin noemt, dekeningsverlies in de vorm van kerkverlating. Zo van laat ik gewoon maar eens even alles wat christen is, buiten houden. Uh, laat ik maar selecteren op onchristelijkheid in de mensen met wie ik deze kerk start. Want ik iemand die met me meedacht, die zei van oké, okay, Iedereen die eigenlijk niet gelooft, die is welkom. Zo gauw we iemand een beetje christelijk is, dan ga je heel erg kritisch te doen of die wel mee mag doen. Nou, dat klopt. Um, het is de ultieme consequentie van, van, van kerkverlating en totaal betekenisverlies. Um, omdat de mensen met wie ik werkte helemaal geen behoefte hadden aan een revival van die betekenis in de kerk. Maar gewoon aan het samenleven waren en daarvan al tegenkwamen. Uh, maar niet bezig waren om, uh, om, om de kerk weer uh, te bouwen. Ik wilde geen reddingsbootje voor christenen die een leukere kerk zoeken. Uh, en dan um, um, nou, ging ik radicaal tussen de mensen zitten die, die uh, helemaal niet op zoek waren naar een nieuwe kerk. Maar die het wel leuk vonden met mij het experiment aan te gaan. Um, en dat deed ik uiteindelijk omdat ik op zoek was. zoals jij schrijft elke generatie is weer opnieuw op zoek naar hel. Uh, dat is misschien wel de belangrijkste de functie van betekenisverlies, dat we weer opnieuw op zoek gaan naar heil, naar bevrijding, naar iets wat, wat weer werkelijk mensen opdoet leven, bevrijdt. Um, en uh, dat heb ik met hen gedaan. Ik heb gezegd, ik ga een kerk starten waarin ik niet preek, maar waarin ik jullie kunstenaars, creatieven, vraag om mij te vertellen wat je ziet als je die teksten van Christen voorbij ziet komen. En er is geen grens aan wat we maken met elkaar. We gaan niet discussiëren, maar we gaan dingen maken, creëren, performances. En er is geen grens aan wat we maken. En het mag zo blasfemisch en zo vroom zijn als het moet zijn. Omdat ik verder niet bang ben dat God er uiteindelijk van ontvalt. Ik ook niet zoveel te beschermen heb. Maar ik gewoon wil weten wat dit verhaal kan betekenen. Um, en um, nou, dat is misschien wel uh, dat, dat achteraf gezien... ...dat uh, alle schade achter om Christus wil En dat hoop ik toch maar. Uh, want uiteindelijk uh, wil ik uh, niet Christus verliezen. Maar uh, heb ik wel bewust het risico genomen om Christus te verliezen. Omdat ik hem niet... Ik wil niet mijn... Zeg je dat? Uh, ik, wil, ik wil niet mijn fictieve beeld van Christus vasthouden... ...omdat ik me daar veilig bij voel. Ik wil iets wat, wat zo over deze wereld gaat... Dat ook niet christenen ergens zoiets daardoor geraakt worden of, uh, of geboeid worden. En met name kunstenaars zijn uh, waar het, uh, had ik waar het idee van dat die me daarin zouden kunnen helpen. Um, je ligt een soort frameblood, patroon. In alle, al van die, uh, het is al eerder genoemd, in elk van die drie, uh, vier stromen die je analyseert. Um, Leg ze langs de meetlat of ze op een fatsoenlijke manier omgaan met zonde uh, Of pijn. Um, Als ze dat niet doen, nou, dan is het eigenlijk al een beetje verloren. Uh, en de traditionelen die doen dat heel goed, is dus alleen niet communiceerbaar. Dus het is nog even, en dan houdt het op. Uh, de, uh, de modernen die, die doen dat eigenlijk, nou doen het ook wel, maar dat is allemaal buiten de deur. Dus het gaat niet meer over jezelf, is niet zo interessant, Krijgt er aardig van langs. Evangelicale krijgt krijgen het ook aardig van langs, uh, omdat uiteindelijk is het toch van jouw keus. Uh, en daarmee heb je de zonde eigenlijk niet genoeg gepeeld. En, en de buitenkerkelijke, die krijgen wel weer een, een, een duimpje, want die, um, die signaleren tenminste het probleem. Ze hebben geen idee waar ze het zoeken moeten, maar willen ze ook ja. helemaal niet. Um, maar ze signaleren wel het probleem. Um, het is interessant. Bij mij terug aan, aan tafel, ik had die 10, 12 kunstenaars uitgenodigd om mij aan tafel mee te eten. Uh, en uiteindelijk te komen tot een soort performanceavond. Um, en uh, we zaten te, te, te, te breden en te eten. Uh, alle, was, er was een hele directe lijn aan alle thema's die langskomen die behandeld moesten worden. Eén was de dood. Als eerste. Nou, dat was een beetje bruto als eerste serie. Dat dus werd als tweede serie. Uh, maar uh, dood en twee was eigenlijk altijd pijn, uh, kwaad, uh, schuld, uh, falen, uh, mislukken, you name it. Uh, alleen al het feit dat ze aan een tafel konden zitten met mensen die samen iets gingen maken zonder dat de individuele output van degene die in de tafel zat centraal stond, was al een verademing voor de makers. Je gewoon samen iets van maken. En, en we hebben, ik denk, een keer of acht met elkaar moeten eten in het, uh, uh, één keer in de twee weken om uiteindelijk tot een soort vertrouwensding te komen, waarin gewoon iemand kon zeggen van, ik denk dat dit een goed idee is. En iemand anders zegt, nee, we moeten het volgens mij zo doen. En dat die eerste dan zegt, ah, dat is van plan. En niet meer bezig is met van, ja, maar mijn dingetje moet ook gezien worden. Nee, we zijn samen aan het bouwen. Dat kost tijd om zo te durven uh, loslaten. Um, um, dus ik was ook verbaasd toen je zei in het begin van dat, uh, dat hoofdstuk 7 zo... Uh, um, dat mensen wat moeite hadden met hoofdstuk 7. Ik dacht, zonder hoofdstuk 7 heb ik hier gewoon niks te zeggen eigenlijk. Over de hoek. Dan kan ik alleen maar gewoon over wat details praten. En uh, uh, kunnen we best een leuke bij Maar 7 is echt... Nou, dat is het hoofdpunt in de diepgang. Ja, maar dat is, dat is het ding. Er stond aan de, uh, in hoofdstuk 8 aan het begin gefeliciteerd. Je bent er doorheen gekomen. Je hebt het niet in de kavel gesmeten. Ik zei van, uh, zonder hoofdstuk 7 had ik het hele boek niet gelezen. Dat is niet waarom ik het zo begonnen. Uh, maar daar, daar gebeurt het. Uh, en dat merkte ik in de praktijk. Daar gaat het over zonne en, uh, uh, en pijn. En, uh, ik sprak de directeur van toneel Speelt... Uh, we zaten in hun locatie, we zaten in de oefenruimte, en hij zat met mij te, uh, te praten, hij zegt, uh, jij bent theoloog, en hij zegt, uh, geloof je in God? Ik zeg, uh, ja, dat komt zo maar ja, op, zeg. <laughs> uh, en hij zegt, gelukkig. Oké, okay. uh, en uh, hij zei, uh, want weet, ik, kwam, ik was op, uh, op een, uh, een theoloogfeestje, en ik kwam er allemaal mensen tegen, en die geloven helemaal niet meer in God, zegt hij. Uh, en ik zeg, ja maar, en die, die, die, die, die directeur zegt, ja maar, uh, geloof je dan nog wel in, in, in, in zonde? In, in erfzonde? En mensen begonnen een beetje moeilijk te kijken. Maar vroeger nou, is vroeger een beetje ingewikkeld. En uh, dat, is zo, dat is allemaal niet meer zo moeilijk en zo, zo moralistisch. En hij zegt, als er één ding waar is. Als er één ding waar is dat hele Christelijk geloof. Dan is dat de erfzonde. En hij vertelde hoe hij uh, in zijn Wat was dat uh, de Gijsbrecht, een engel bebloed uit het puin omhoog laat kruiden in plaats van als een deze ex magina uit de lucht laat komen. En hij zegt, mensen hadden commentaar, want dat mocht niet. De engel moest van boven komen en niet bloedend uit het puin. Maar hij zegt, het was waar, het was theologisch waar. <lacht> Wij organiseerde met Stroom West een faalfeest. Een van die performanceavonden was, um, hadden we een saxofonisten uitgenodigd uh, die uh, op, als, als kind echt al supergoed was in de klassieke wereld. Um, en daar eigenlijk een beetje vermoeid door, uh, uh, of tenminste, daar gewoon de uitdaging niet meer vond. Ze ging experimenteren met pop en met, met, met hip-hop en met allerlei andere dingen. Dus voor de klassieke wereld was zij verloren. Was zij gefaald, was zij gevallen voor de beleidingen van de popmuziek. En zij speelde bij ons een stuk waarin ze begon met klassiek en uiteindelijk. Um, eigenlijk was het haar het stuk van haar falen, van haar verdurend falen en verdwijnen uh, uit, de, uit de grote succesvolle scene naar de krochten van een club ergens uh, underground in, uh, in Berlijn. Terwijl ze hele mooie dingen deed, maar nooit meer die waardering kreeg van toen. En we vierden dat met elkaar, we vierden een faalfest, we vierden ons faal. En ik schreef een column over de grootste faalkoning ever. Uh, dat is God, met het project mens. Uh, die voortdurend weer faalt in het uh, realiseren van zijn grote droom. En uiteindelijk zei ik, er is, we zijn als mens veiliger bij een God die faalt dan bij succesvolle mensen. bij een God die faalt is elk van ons successen een feestje. Bij succesvolle mensen is al ons falen een diepe mislukking. En deze taal komt zo dicht bij waar, waar mensen zitten die helemaal niet geloven. Maar die ergens diep behoefte hebben aan een evangelie. Maar uh, uiteindelijk hebben we een faalboek geopend op Facebook. Uh, waar mensen onder de van faalboek al hun falen konden posten op hun eigen Timeline, want in je eigen identiteit is het natuurlijk een beetje heftig om een mislukking in te posten. Dus we hadden een faalboek geopend. Nou, ze bleven spelen met, uh, met falen. We hadden een uh, uh, oh ja, we hadden mens uit het publiek, straks altijd de vloer we hadden we bij elkaar gezet uh, op het podium. Twee rijen tegenover elkaar, kaarsjes ertussen, meditatief muziekje aan. En ze gevraagden om elkaar vijf minuten in stilte in de ogen te kijken. Dat duurt lang, vijf minuten. Best wel intiem ook. Uiteindelijk na vijf minuten ging ik bel, vroegen mensen om te draaien, gaven ze een formulier en, zeiden, uh, en uh, zeiden kruis vier van de tien mogelijkheden aan die van toepassing zijn op degene die je zo net in de ogen heeft gekeken. En het waren tien hele beroerde eigenschappen. Leugenachtig, kwaadaardig, achterbaks, moordlustig, etc. Vier van de tien, verplicht. Uh, over de ander. Vervolgens zeiden we, oké, okay, uh, draai nu om. Geef het formulier aan degene die er juist in ogen hebt gekeken en diegene mag nog één eigenschap zich. Dus zeg van, hij ik ben niet kwaadaardig, ik ben meer achterbaks. <lacht> of nee, ik ben niet moordlustig, ik ben meer gierig. En, um, en uiteindelijk ging daar het gesprek over. En het was een hele, hele eenvoudige manier. Eigenlijk is het een protest tegen ons, tegen ons samenleving, waarin we allemaal ondersgoed weten dat we dus ook zoals we hier zitten, eigenlijk. Moordlustige, kwaadaardige, achterbakse uh, of andere smerige neigingen hebben. Waar onze samenleving en onze, onze netheid ons verbieden om het überhaupt te denken. Laat staan, uit te spreken of op te schrijven. Het is. Uh, en dit zijn geen performances die ik uitgedacht heb als theoloog. want ik zal eens dus even uitleggen hoe erg zonder zit. Maar waar mensen zelf mee komen als we gaan spelen uh, met de thematiek van het christelijk geloof. Nou, onze vader, ...kwam, maar, uh, uh, kwam even langs. Ja, mensen schreven zelf. Uh, liet er die ene zin staan. Vergeef ons onze schulden. Uh, afgelopen week. Twee weken geleden haalde ik de kerngroepen bij elkaar. Het eerste jaar. Was het dan best. En uh, Ik stuurde één mailtje uit. Wanneer ze bij elkaar komen. Ik had twee data. Diezelfde avond had ik van alle twaalf reacties. Dan dan kunnen ik heb gezien, zin. ze een jaar. Niet gesproken had. En de meeste mails die ik uitstuur met een dataplanner. Weken op zich laten wachten. Deze mensen hadden diepe behoefte om weer bij elkaar te zijn. En daar zit misschien wel iets van de, van, van de betekenis nog van... Nou, of, ...of een vervolg van, dat, uh, uh, van het boek wat je geschreven uh, hebt. Je vraagt ergens, kan ik in vijf minuten uitleggen wat geloof is... ...en um, ik hoop dat ik zal kunnen blijven zeggen, kom maar langs. Uh, kom maar langs in een gemeenschap die, uh, um, die ergens dat uh, probeert te leven. Deze mensen hadden ergens geleerd met elkaar wat, wat falen is... En, um, Um, met elkaar die, die, die zonde en spanning en faaldynamiek doorgewerkt. Um, als laatste, je uh, had bij iedereen een lied. En onze kerk zingt niet meer. Uh, omdat ik het een heel uh, raar culturele vorm van je onderling verhoudingen vind. Um, ofwel, het is niet iets wat we doen, zingen. Uh, behalve in de kerk. Nou, dan, dan doen we het gewoon ook niet meer bij ons. Dat zeg Voetbalveld, precies. Maar ja, ons on, samenkomen is zo weinig vergelijkbaar met het stadion. Ja. Dat, we, dat, we inderdaad, uh, dat ik daar nog niet, nog niet kon vinden. Um, maar ik heb wel een tekst gevonden. Die, die heel erg staat voor wat ik hoop dat onze kerk zal, uh, zal worden. Uh, van een vriend van mij. Uh, Rick Zutphen. Hij was naar een kerk geweest en was er al zo gefrustreerd. Zo'n het tekst al. Uh, dat hij uh, in één avond in één... Uh, verse, deze, deze tekst schreef, die volgens mij heel refereert aan jouw hoofdstuk 7 en aan hoe we graag kerk zouden willen zijn. Hij is in Engels uh, en hij heet Church of Fuck-Ups. I hereby declare the Church of Fuck-Ups. We are a silent disorder, messed up. We don't have it all together and are not ashamed to fail. We are all the same, from God's point of view. There's no difference between me and you, and I'm not going to judge you because I think or I sin differently than you do. We live in the same world, broken, so we will love amongst those who need breaks. And won't use Bible texts to choke them, but speak up for the marginalized, for God's sake. We aren't perfect and not afraid to admit it. We find hope and roses in the shit. We are all uniquely formed and know that it matters. Sacred and scared share the same letters. And we know deep in our soul that we are both. We make fun of marketing plans and growth, Because too much order and structure is a curse. We don't have to play church or pretend and act a certain way. We are just undisciplined disciples. Dizzy from this day and age. Let there be no leaders and titles, no power games or religious recitals. Seeing kingdom grow and come in a bottom-up grassroots fashion. We rebel against signs and blunders, we find truth in beauty, awe and wonder, but even in wounded souls and torn hearts we find the letters written from God. Not in a bombardment of books or the discomfort of critical looks, let's cut ourselves loose from the ought-to tyranny, let's be devoted dissidents and provoke prophecy and ashamed of our deep, messy spirituality, our unpredictable lives committed to the spirit of spontaneity. We are the church of fuck where Christ can be found in the midst of burnt-out believers and moral misfits. We are imperfect and unfinished. Amen.